De gemeenten moeten meer bevoegdheden krijgen om grip te houden op de taximarkt, vindt staatssecretaris Huizinga. Deze week stuurt ze een brief met maatregelen naar de Tweede Kamer. De Amsterdamse burgemeester Cohen drong gisteren nog aan op een nieuwe taxiewet, naar aanleiding van een incident dit weekend. Op het Leidseplein sloeg een taxichauffeur een 44-jarige man dood, vermoedelijk na een ruzie. In Groot-Brittannië ligt de nieuwe chef van de veiligheidsdienst MI6, Sir John Sowers, al voor zijn aantreden onder vuur. Zijn vrouw heeft familiefoto's en privégegevens op de website Facebook gezet, waaronder het huisadres van de familie. Critici zeggen dat de veiligheid van Sowers hierdoor in gevaar is gekomen. Maar volgens minister Miliband is alle ophef overdreven en is er geen enkel geheim naar buiten gekomen.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 Op een markt in Heinenoord in Zuid-Holland zijn acht mensen aangehouden... die illegale cd's en dvd's zouden produceren en verhandelen. De politie nam in totaal zo'n 30.000 schijfjes in beslag. De verdachten komen uit Heer Jansdam, Puttershoek, Spijkenisse en Rotterdam. De politie kwam de verdachte op het spoor na een tip van de stichting Brein... die waakte over de rechten in de entertainmentindustrie.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 Your hopes are way too...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 I'm In Amsterdam had hij zijn leven overzien en sloop zich. No,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 Ik weet dat les niet les is. Ik weet dat het sur le boulevard Montparnasse la gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5 het Paris Les arts sont dans les gares, à la Villette, on tranche le lar. Paris by night regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris.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 Ik promis. C'est pourquoi on m'appelle Mademoiselle Bad Chance. Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, promis, promis, promis, tu es faux